Consumenten zijn het nieuwe jaar niet scheutiger begonnen. Volgens het CBS hebben huishoudens in de maand januari 1,7% minder uitgegeven aan goederen en diensten dan een jaar eer. Er het minder uitgegeven aan eten en drinken, maar ook aan duurzame goederen, zoals meubels en elektronica. Consumenten geven al sinds de zomer van vorig jaar minder uit. Het weer, vandaag veel zon, er is wel wat sluierbewolking. De temperatuur stijgt naar 12 graden aan de kust tot 18 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de rand staat er nog file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwouderdorp 4 kilometer. A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond 2. A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 6.9 FCFM Like I found myself in pieces on the hotel floor Hard times to help me some um, Met TV op kanaal 45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 Save me, my